...steunde de SGP het kabinetsvoorstel om het referendum zonder meer af te schaffen. Ongeveer 100 Nigeriaanse schoolmeisjes die maandag werden ontvoerd door terreurgroep Boko Haram zijn nog altijd vermist. Gisteren meldden de lokale autoriteiten nog dat het leger 76 meisjes in veiligheid hadden gebracht, maar dat blijkt niet te kloppen. Boko Haram viel maandag een dorp in de deelstaat Jobe aan. Sindsdien worden 101 meisjes vermist. Vier jaar geleden ontvoerde Boko Haram al 276 meisjes uit een school in de stad Chibok. Van hen zitten er nog ongeveer 100 vast. Iran heeft zich aan de afspraken gehouden over de beperking van zijn nucleaire activiteiten. Dat blijkt uit een rapport van het internationaal energieagentschap. Iran heeft de toegestane voorraden verrijkt uranium en zwaar water niet overschreden. De afspraken hierover zijn in 2015 met Iran gemaakt in ruil voor het opheffen van sancties. Een meisje van vier uit Waddingsveen wordt niet uitgezet naar Liberia. Het meisje Didi werd in Engeland geboren en woont in Waddingsveen bij haar overgrootmoeder die de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar Didi had geen verblijfsvergunning. De IND bepaalde dat ze daarom naar Liberia moest. Die beslissing leidde tot veel protest. RTL Nieuws meldt nu dat Didi, volgens haar advocaat, een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het weer, het is droog. Vanavond gaat het licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen is het zonnig en een graad of 3. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Help me try to understand if this is something you intend to do. Did you only just pretend or I try to see? Het was hem, Cynical met uh, Jolien. En het uh, bracht de tijd op zes minuten over acht. En we gaan razendsnel door met die compilatie van de vierde voorronde van de Robak. wordt Die afgelopen vrijdag is gehouden. Dus het woord is aan P.P. Fischer. Liefhebbers van Goede Muziek, muzieklifhebbers van de bovenste plank. En ik zie op die bovenste plank ook veel te veel mensen staan. De bedoeling is immers dat u naar beneden komt en de eerste band hier van vanavond de tribute geeft die ze toekomt. Dus kom allemaal een beetje naar voren. Ja, Welkom, ja precies, dat wou ik even horen, want die gaan beginnen. Je bent goed op de hoogte. Bent u voor het eerst dronken, jongeman, daar achterin. Of niet? Ongelooflijk, moeilijk hè? Maar we gaan beginnen met alweer de vierde en laatste voorronde van het seizoen. 2017, 2018, de Rob Acta Awards. Na, vanavond weten wij welke zes bands er uiteindelijk doorgaan naar de finale. Ja, jawel, we hebben drie bands al zover gekregen om erheen te gaan. Het is een beetje lastig, maar het is gelukt. Drie bands, die ga ik later ga ik het ook even meer over hebben. Er staat nu een beetje te popelen hier backstage en ik vind het heel erg tof om te zien dat er zoveel mensen voor die band zijn gekomen. Support your local heet dat. En wat staat er allemaal? Spandoeken, the whole works. Hier vooraan zou ik een spandoeken, jawel. En let op, we hebben, we hebben meteen met de eerste band van vanavond een, uh, een groepje winnaars. Een groepje winnaars hier op het podium. Zij wonnen de Flinties Tovee en daarmee stroomden zij automatisch door naar deze vierde en laatste voorronde. Traditie wil een beetje bij de Acta Awards, dat de band die doorstroomt, ook doorstroomt naar de finale. Gaat deze band het waarmaken! We zullen het vlug genoeg weten! Geef een applaus voor Absoluut! Zijn we er een beetje klaar voor? Robacta, Acta hard, let's go! Nou, wij zijn dus absoluut! Leuk dat jullie er wel zijn! Dit is ons logo. En uh, ja, het eerste nummer dat we gaan spelen is Gastenlijst. Ja, dus daarna, ah, daar komt-ie! koffie. We lopen binnen langs de rij, want we staan weer op je af. Alles is te binnen, want de strangie ziet het afgebreid. Kikkie staan er eenzaam bij, dus je breekt het ijs met een mag ik je nummer de mijne kwijt. Je wilt vallen en ik zie het door de vingers Maar je klinkt belabberd en je komt niet uit je zinnen Waar zal ik beginnen? Het is een lang verhaal Je bent niet moed en je moves hebben al lang gevaald. Pak je want ik hou je in de spiezen. Je wilt nog niet het laatste beetje van je waardigheid verliezen. Laat me niet kiezen tussen al die drankjes. Alles zijn probieden rekenen af en ik bedank niet. Ik kom alleen, dichterbij, die vernietiging in. wat een met drank, als je wilt dat ik in het diepe spring. Totjes vol de wijntjes op. Ik ga nog kort, dan kom ik binnen een explosie. Gooi die bakje vol het op. Gast, de enigste op de gastenlijst. Ja, sta me er voorbij, want ik ben veel belangrijker dan jij. Goeie. Ik heb die veel nodig om een lekker avontje te knallen. Paar pillen af, nou graf, zal het er hey, is niet verstandig, maar het vergeet ik door alle drank Je staat zo alweer op, dus kijk wat er aan de hand is Ik voel me niet meer helder, zeker als er weer een bal is Je onderschat ons, maar kijk eens wat de stand is ik neem een shot, schiet een schot, steek het op en blaas het op Alles wat je zegt, stop, ik red steeds in het lopen bos Opgerond je de top, stop je wordt komt niet op, wordt. niet op de ik zit niet in een heukelplan. want had is gezocht en ik zeg het gewoon. Laat me even rusten, als Ik spreek dus neem nog een goede pop. Maar met je gedrag je zit er achterbank in zijn hand hier. Je staat en die tussen, dus helaas deze keer. Wat? Gas, je gas, gas, gas, Gas, gas. gas. je gas, gas, gas, gas. Buur Vuren, buurzen, zij en zij sta weer op de gaslijn. Doe je er nog bij, dan kan je toch nog een dak bij Ja, dat komt niet. Aangeschoten, dronken, ladder zat of ja, katjelo Snel weer het donker gaat de snappen naar de ja, kankerval Pak en land, pak en draf. laat mijn spes hem uit de vak Pakkers die de stalker willen potten. yo, wat af persoon? op en kruipen. vergeten wat de kater is Ik loop wat naar buiten als het weer een uurtje ja, later is Laag hem in, in de het rokershop, klaar fit ik in de grote, grote kous, ja de hoop is zo. Het is een wonder dat mijn hart nog klopt. Er klopt niks van. Dan nog maar een shotje toch? Projectie omdat mijn keel gaat zon. Ben ik scherp schutter? Dus ik los me Wat Want de een die schieten we Rennen door de wonder, wordt niet in het verschiet. Ik word letterlijk gek van dit voor De piep langs al die leven vertel ik. Dit en is nu je levenlicht. Het ook al op. We kwamen opdagen en ook misgezegd en we hebben ons weer veragen. druk dat op gedodderd. Ik maar een beetje net, hoort net op de zwarte lijn Zes shots, stream hier zodra we binnenkomen En ik krijg een eigen tekst, dus ik hoef niet aan de ogen Ik zie alleen maar rare mensen, net als in mijn dromen En hoe ik wakker word, is een vraagstuk al afgesloten Altijd aanwezig, lekker bezig, waarom vraag je dat? dat? Terwijl ik weet, dus precies dat jij in het donker gaat Schep mezelf niet af, als een god, maar ik geloof erin de doe waanzin als, als ik er zo veel te perfect ben Ik ben je spuugzat dus je moet worden aangepakt Politiek politieke agenda maar ik je naar mijn vlak, koop me een plaat, me me niet, maar weet we niet meer stonden Kijk een leuk beleid, volgen wordt ongeschonden En ik heb zomers dus gekeken, de zon dat daar van achterblijft blijft. ik mis je vol, ga je op je buik snijven Schap de koning niet, de succes met net op De heilige middelen blijven, met permanent en De gas, je gas, gas, gasterlijn. de Gas, je gas, gas, gas, de Buur en buur, zij aan zij, staan we op de gastenlijst Wil je er ook bij, dan krijg dat nog een aan mij. Gaspelijn. Gaspelijn. Ja, gaspelijn. Buur naar buur, zij als zij. Sta weer op de gasgelijn. Wil je er ook bij? Dan krijg je nog een nacht van mij. Thank you. De winnaars van de Flinty Trofee. Want die mogen dan altijd instromen bij ronde nummer 4. En dat is dit jaar, absoluut. Zij zijn de opvolgers van Total Seclusion. Die vorig jaar hebben meegedaan. Um, nou zegt Berend net van uh, absoluut. Uh, de winnaars van vorig jaar uh, Dat waren een paar uh, van uh, ja. Fijne vrienden van je Ja nee uh, Ik heb wel eens met ze gechilld een beetje nee, uh, nee we waren hele aardige gasten Maar ja, gewoon uh, een beetje Uiteindelijk toch met andere mensen gewoon omgaan Dus ik zie ze nu niet meer uh... Oké okay, ja, dat, dat is even de link uh, met vorig jaar Maar goed uh, jullie maken totaal Andere uh, muziek als Total Seclusion Die vorig jaar bij de Flint is Jullie hebben het uh, meer over nederhop Hiphop wat is het nou ja, het is een beetje moeilijk. We hebben het niet heel veel erger naam gelabeld, maar ja, peprap. Uh, pep peprap? Nee, ja, we hebben gewoon ja, we een bandje begonnen toen we ooit verder oosten van opgezwollen uh, gedaan. En het uh, is dus gewoon een beetje ja, zelf rap in Nederlands, uh, maar dan gewoon met een bandje. Zoals nu is het wel vaak gewoon uh, een hele productie. Maar ik denk, ja, lekker een bandje erachter en lekker knallen. Ja. Bizar toeval is dat er dus uh, in dit uh, gebouw dus nu ook een andere soort, uh, maar die hebben een maatje grote, broederliefde. Kijk je daar ook naar? Uh, uh, nou, uh, ik kan eerlijk <laughs> gezegd eigenlijk niet. Uh, ja. Nou ja, uh, ik zie meer Young internet uh, de jeugd. Uh. Ja, onze invloeden zijn vaak net die hip-hop-acts die wel heel goed. Ja, veel uh, technische kunde hebben, maar die dan net iets anders doen zoals Delict, uh, De Jeugd van Tegenwoordig en jung uh, Internet. Opgezwollen, opgezwollen, opgezwollen natuurlijk, de oude ja. legendes van de hele Delict de noemen jullie ook? Ja, ja Delict uh, zeker, dat, uh, die, die doen een beetje recht voor je raaprap, maar wel gewoon, ja het gaat altijd over uitgaan en over de misschien wat twijfelachtige kant of het nou wel echt leuk is uiteindelijk. Uh, om, el, om je elke weekend maar weer helemaal uh, naar de Getver te brengen zeg maar. Ja. En uh, dat Young Internet en de Moet je het ook meemaken? Zeker. Ja, alles, uh, ja, alles is het ook moeilijk om het, om het, om het zeg maar, ja, tot, tot, tot praktijk te brengen. Als je het niet meemaakt, ja, dan heb je, ja, is het ook moeilijk om er iets over te zeggen. Zeg maar. ja, is, dat, is dat dan ook terug te merken op de schare uh, fans die jullie dus inmiddels nu al hebben, hebben gebouwd? Zeker. Eigenlijk bijna alles waar we over rappen, dat zijn dingen die we met hun meemaken. dus Zij zijn eigenlijk wel deel van, die hele, van dat hele creatieve proces. En ik heb, dacht vandaag er nog aan eigenlijk dat juist door te rappen maak je die... Momenten dat je bijvoorbeeld veel te veel hebt gezopen. maak je daar in ieder geval toch nog iets van. behalve alleen maar pure ellende, zeg maar. Omdat je er een leuk nummer van hebt gemaakt, zeg maar. En dat vind ik dan weer wel tof. Uh, hoe werkt dat bij jou, Jan? Uh, ja, een beetje hetzelfde. We gaan gewoon lekker. Uh, veel plezier. En dan uh, ja, dat, dat hoor je ook gewoon wat terug in, uh, in alles wat we zeggen. Het is een beetje op de dag dat wij dus dit interview hebben. hebben we dus ook even. een mooie sportlink naar uh, de 5000 meter bij de Olympische Spelen. Uh, ja, want dat is ook uh, eigenlijk onbevangen. Is dat het, uh, het goede woord? Uh, onbevangen. Ja, zeker. Nou, we zijn wel, zeg maar, we vinden het heel leuk dat we nu in een soort van competitie aspect worden gedaan. En dat, uh, dat hebben we ook wel vaker gedaan, dat vinden we heel leuk. Maar het gaat ons eigenlijk altijd in zekere zin, omdat wij voor onszelf een goede set neerzetten die beter was dan de vorige die we deden. En als dat zo is dan, wel, wij voelen ons altijd, als we daar aan het rappen zijn, voelen we ons gewoon de baas over wat we doen. En uh, ja, wat de jury ervan vindt, dat moeten ze helemaal zelf bepalen. Maar het zou helemaal tof zijn als we een mooie, een mooie podiumplek of een, uh, een prijs binnen slepen. Maar het gaat ons eigenlijk in eerste zin om hoe leuk we het vinden om, om op het podium gewoon onze shit te zeggen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Uh, Jonas, nog even de afsluitende vraag: waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Anoficial uh, Absoluut op uh, Facebook. Onze uh, Absoluut heeft uh, het een beetje moeilijk gemaakt met uh, ja, we konden het uh, we konden de naam niet veranderen. maar Absolut, Absoluut, uh, mooie, mooie naam. Op Facebook en uh, ja, dat is een beetje hoe we het... Uh, uh, oh, we hebben ook absoluut Band, heten we op uh, Instagram, dus daar zijn we foto's. En dat is dan absoluut met één uur, zeg maar, ja. ja. En, en, uh, en natuurlijk, uh, we zitten nu met z'n tweeën als rappers, maar uh, onze drummer, uh, basgitarist uh, bas en uh, pianist Lucas uh, Douwe en uh, Quirijn, ja, prachtig. ja, die, die ja maken, prachtig. die maken de beat, weet je wel. Wij we, we, we kunnen wel een beetje gaan schreeuwen, maar het klinkt niet ja. als er geen leuke muziek onder zit, dat is het uiteindelijk gewoon. Ja. En, uh, ja, we vinden het gewoon heel leuk wat we doen. Goed zo jongens, dank jullie wel. Ja, ja nee, heel, erg heel erg bedankt. Ja, precies. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Nou maar, mensen, het moment suprant is aangebroken. We zijn nog niet klaar hè. Maar, maar? Nog één nummer, maar we zijn nog niet klaar. Nee, precies. Eén um, vraagje, wat doet dat dak daar nog? Die moet erop, nu. Oké, okay, het volgende nummer heet grofvuil En uh, ja, dat heet gewoon grofvuil uh, dit keer gaat Douwe gitaar spelen en Lucas op de bas, alleen maar leuk. En dan hebben we natuurlijk weer Eind op de drum, de master. Ja, ja. Wat die weet, wat die leert, dus je kan me niks maken Kijken naar het schaatsen, jullie moeten niet zo haten Verboed je ons, brengen we ons ik, het gevolgen. Weet niet, hoe het eindigt, maar je maakt je nu al zorgen Je eetloos vermoord en je trost op me graven Er is geen plaat voor. het was vergeving in je daden Nood situatie, de alarmen knallen het de gaan. SOS, teken, juist het is maar welke taal ontbreken? Welke zonneschijn het als is absoluut verschijnt Als een bolletje voor de zon, je, ja, je verklaard, Ik ben dagelang op wacht geweest, niemand die ik ooit nog voor het lezen, voor het lezen, voor ik en ik spit hard als een, een, een klap met in Ik pak, klappen niet zo in mijn pik. Bliklamp, ik sla geen nacht van mijn pinpas. een Dit is grofveld, net buiten. Dit is grofveld, als we buiten. Dit is grofveld, dan ga je ruiken. Dit is grofveld, net sluiten Hoe lang moet ik de vreemme haal? Nachten uit mijn breven taal Dan worden er worden dat je lui weer is als op je pak alweer is ongemaald. niet met vermoorden tot je opkeert en je kopperspakt. Slast onverrold, je weet dat ik het oversla. Kankerproblematisch, jij doet panisch, ik ik Die zij je praat, Maar je bestaat niet, ik ontwaak niet uit de was. Ja Google baas. wat is haarig? Ja, en ja daar sta ik, viel als kind in de ketel, vol met nucleaire stalen. Ik klim op met zetel en m'n haters voor de krevels, want mijn lot is al bezegeld. Maar en... we naar deze regel. Stop met janken, anders geef ik je de reden toe. Niks je weet dat ik het beter doe Krijg de kanker, kanker. Dat meen ik niet, dat geef ik toe met Maar serieus, gaf, van jou, dan word ik het schoen Waar het om gaat is dat je moeder wie doet En ik wil hoger talen, jij als op de lippenvloed Ik ben je nachtbedding, die altijd op de loeren te bakt Ik wil je de ik kan lekker met dat van fucking stoelen. Ik staan in vlammen, je top op je vlammen. Om mezelf te verlammen, dat is schammer, doe me geen vijf, jij Verlaat mijn welzijn. Moet niet meer bij dank, dus licht er weer een druk Hoe ik dit verzin ga tegen, beter weten in. Want ik heb baas niet in mijn kop. Al sinds het begin, ik trouw, maar ik zie je leven. En ik zeg een obstacle: domineer je even, en daar ben je opgenomen Die opgekropte boeren is begonnen met me dood bloeden vloeden. Maar ik ben overrijd want ik heb overvloeden. Aan geen meer energie, die leidt tot destructie. Wat is een de functie? Maar ik zie een buk. Je wil dat al een stuk gaan afvallen, de baby, de eerste de gewoon. Ik eindig in een baas En dan zijn we buiten de, de Eindig Eindig de als schroot overgraaf in een wel. Kom, Kom ons voor overhalen, alles in een built. Dit is trof wel, we zijn ons buiten. Dit is trofbuil, als we buiten. Dit is trofvuil, dan ga je ruiten. Dit is trof wel, we gaan sluiten. Dit is we zijn ons buiten. Dit is strofwel, als we buiten. Dit is toch veel, veel je Dit is veel, alles De mooie spandoeken zie ik. En onthouden. De, ja, wij ook wij, de, ook, wij ook. De tent gaat sluiten. Wij willen ook meer, maar dat mag niet. Dank jullie wel. Hey, big ups, later. Hey, waanzinnig dank jullie wel. Weet een lekker feestelijk begin. Van, ja, doet het, ja, inderdaad. Wat een lekker feestelijk begin van deze vierde laatste voorronde van de Rob Act. is dus niemand minder dan absoluut! Halleluja! En natuurlijk applaus voor jezelf. Heerlijk dat jullie zo vroeg al het feestje een beetje warm maakt hier. We gaan zo snel als we kunnen ombouwen. We zijn iets later begonnen. Helemaal mijn schuld, sorry. Maar we zijn zo weer terug met de tweede deelnemer van vandaag tot zo. Goed om te zien dat het. Allengs gezelliger drukker. En uh, ook uh, spannender begint te worden. Ik heb groot respect voor deze jongeman die nu gaat optreden. Want helemaal in zijn eentje gaat hij het voor jullie flikken. Jawel. En ik heb een heel goed gevoel dat het uh, gaat lukken. Niet lang geleden 21 geworden. Maar toen hij nog veel en veel jonger was. Nog echt minderjarig. Deed hij mee in de musicals. Uh, Siske de Rat en Jozef. Ja. Zijn er mensen bij die dat toevallig gezien hebben? Of niet? Dat ben ik, dat ben ik misschien graag. Ja, niet jokken, niet jokken. En um, daarna deed hij diverse muzikale opleidingen om uiteindelijk op het conservatorium terecht te komen. En uh, deze duizendpoot uh, doet uh, van alles in de muziek. Naast piano en zang schrijft hij ook muziek. Niet alleen voor zichzelf, maar ook graag voor anderen. Hij produceert ook graag muziek. En dat is ook een van de redenen dat hij vandaag in zijn eentje staat. Want hij heeft allemaal zeer geavanceerde apparatuur bij zich. State of the art. In ieder geval uh, mogen we hem vanavond begroeten als. Geef een applaus voor Man! The greatest anthem, my offerings don't fit the show I'm singing the biggest anthem that no one wants to hear or know The no time, I left behind the writings of my soul Defy no time, I left behind the writings of my soul De tweede die vanavond heeft opgetreden is MEN. En uh, dat is electro. Uh, van waar de voorliefde voor electro? Um, nou, eigenlijk, uh, ik denk dat het ontstaan is toen ik met vrienden naar drum en bassfeestjes ging en uh, zelf luister ik gewoon naar popmuziek en dat is een soort van mix geworden dat ik, dat ik, ja, ik hou daar toch wel een beetje van van het DJ-achtige en uh, muzikant dat gemixt. Dus dat, uh, daar ben ik nu mee bezig. Ja. Um, en is dat ja begin of ben je je bent al wat langer bezig neem ik aan. Ik ben wel langer bezig met zingen, dat zeker. En uh, ja, heel lang al met muziek. Vroeger heb ik gedanst. Maar uh, dit project is wel pas net begonnen eigenlijk. Ik ben dit, uh, dit schooljaar ben ik ermee begonnen. En uh, een aantal nummers die ik vanavond deed, dat deed ik voor het eerst. Dus het was een soort van primeur vanavond. Maar uh, met zang ben ik zeker langer bezig, ja. uh, je, je hebt uh, vroeger gedanst, zei je dus. Hè? Want, uh, is daar ook een beetje van, ik kan eigenlijk veel meer? Dus, dus niet alleen dansen, maar ook muziek maken? Oh ja, ja, ja, ja. Nou, ja ik heb er eens heel lang gedanst, maar uh, toen dacht ik van ja, ik wil toch zanger maken, omdat je uh, zanger wordt, want dan kan je uh, ook je eigen muziek maken. Dan heb je iets meer te zeggen als danser, moet je heel erg, vaak heel erg doen wat andere mensen uh, zeggen. En als muzikant kan je gewoon je eigen muziek maken en echt je eigen ding doen. En daarom vind ik dat wel echt een stuk leuker. Ja, maar ik, nou, ja, je zegt net een beetje drum en bass uh, feestjes. Dat, dat uh, daar is het een beetje ontstaan. Maar uh, zijn er nog meer invloeden waar je uh, je muziek op gebaseerd hebt? Ja, zeker. Um, een paar voorbeelden zijn Thomas Azier. Daar luister ik heel veel naar en dat vind ik heel vet. Uh, James Blake is ook een uh, voorbeeld voor me. En meer uh, de commerciële kant zou dan Troye Sivan zijn, dat is ook uh, elektronisch. En dat is dan ja, de iets meer commerciële kant van uh, mijn invloeden. Maar je, volg je eigenlijk ook een opleiding in de muziekwereld, of niet? Ja, zeker. Ik zit nu uh, in het tweede jaar op conservatorium Haarlem. Dus uh, daar ben ik al twee jaar uh, zit ik daar op school. Nou ja, anderhalf jaar eigenlijk. Dus, ja. Uh, en... Dan neem ik aan dat je als je dus stukken maakt, hè, dat je daar ook de nodige feedback op, op krijgt. Ja, zeker. Van mijn, uh, ik heb een hoofdvakdocent, dus de, zij geeft mij zang. En wij bespreken ook uh, de teksten die ik schrijf. Ze is zelf ook songwriter. En uh, we hebben ook nog songwriting les daarnaast. Dus uh, dubbel zoveel uh, feedback eigenlijk. Ja. Uh, toekomst. Hoe ziet die eruit? Een toekomst. Nou, ik hoop dat hij uh, dat dat, dat er voorspoedig uitziet in ieder geval. Maar uh, ja, ik wil graag... Uh, ja, ik ben dus pas net begonnen met het project. Maar ik hoop dat ik over twee jaar wel uh, aan het toeren ben. Dat ik, uh, ja, dat ik veel optredens heb en dat ik daar mijn geld mee kan verdienen. En daarnaast wil ik gewoon heel veel muziek ook schrijven voor andere mensen. Dus niet alleen voor mezelf. Want naast performer ben ik ook echt songwriter. Dus uh, ja, daar uh, wil ik me in de toekomst mee bezighouden. En, laatste vraag natuurlijk, van uh, als mensen je willen vinden op het wereldwijde web, waar kunnen ze dan uh, jou vinden? Uh, op Facebook en Instagram, onder de naam men, dat is M-E-N-N, en allemaal in hoofdletters. Zo, so, uh, dan vind je me. Yeah. Goed, dankjewel. Yes, alsjeblieft. So yeah. For the bad. Even thought you wouldn't mention, never intended to make you sad. Keep on waiting for an answer. I we're on the tension. Don't know what it means. Why can't you see that you're run into me? Love you steam <laughs> Nu komt het laatste nummer. Nee, nee. kan niet. Ja, serieus. Ja, toch. Het is, uh, het is getimed. De, het laatste nummer was het nummer dat je net gespeeld hebt. Het okay. doet me oprecht leed om. Het me pijn om je dat te vertellen. Maar we zijn inmiddels over de 20 minuten uit. Maar neem, neem me even afscheid. Oké, okay, ik wil even één iemand naar voren roepen. Want er is hier een danser hier gekomen vanuit Amsterdam. En ik heb heel erg gedaan om binnen 20 minuten te komen. Maar dat is niet gelukt blijkbaar. Ik weet niet hoe het kan, want ik heb het met repeteren getimed de hele tijd. Dus uh, ik weet niet wat er is gebeurd. Maar Giorgio, kun je heel even naar voren komen alsjeblieft? Een heel groot applaus, alsjeblieft, voor Jojo. Jojo. JAMMER, ja, inderdaad. helemaal voor niks dan uit Amsterdam gekomen. Maar het is keurig getimed. Het is keurig bijgehouden hier, besteeds. Dus uh, dat kan je ook nakijken als je wil. Ja, helaas. Geef in ieder geval even een applaus voor die man die heel erg uh, gedurfd is. Eentje hier een uh, mooi optreden gaf. Man! Man! En over hem te weten komen kan je via de sociale media. Zoals je zelf al zei. Wij gaan hier snel opbouwen. We zijn zo weer terug. En natuurlijk uh, de DJ van Dienst. Zet hem op! Ja. Fire. Okay. Fire. Ja. Ik wil wat meer mensen hier vooraan zien. Dat zal me deugd doen. Jawel. Het komt heel, heel zelden voor dat we in een discussie belanden over of de tijd correct was of niet. Maar geloof me, dat wordt hier heel strak bijgehouden vanaf aanvang. Jazeker. Het is zoals het is. Um, maar nu, en ik ga u weer beloven, zoals elke voorronde, dat we een heel gevarieerd aanbod hebben hier bij de voorronde van de Rob Act Awards. En deze derde band van vanavond gaat ook weer iets heel anders doen. En ze spelen volgens hun biografie een zelfgeschreven set van Indie. Slash Loser Pop. Uh, ze wonnen al een keertje een uh, publieksprijs tijdens een uh, bandcompetitie. En mochten daarom optreden tijdens het Woodlands Festival. Jawel, en daar hebben ze een hele vette show gegeven, geloof me. Ze stonden ook al in de finale van het mixteam van de mixteamcontest, Contest, moet ik zeggen. En kregen daar een heel enthousiast juryrapport... Wauw, ik ben benieuwd naar vanavond. Eind deze maand komt er een EP uit met de prachtige titel Salons. Geef een applaus voor Ponson! De derde band uh, gespeeld. En dat is Poncho. Naast mij zit Sander. Uh, maar goed, uh, Sander is in een in verleden, in de, nog niet eens zo gek lang in verleden, ook nog een deelnemer geweest aan de Rob Akda wordt. Met welke band was dat ook? En dat was met Feedback vorig jaar. Zo, ja, dat was vorig jaar, ja inderdaad. Want uh, op een gegeven moment uh, hadden wij het net ook nog even buiten de interview om. De omloopsnelheid van een band is dan ineens heel snel. Ja, ja, ja. Dat was met feedback denk ik ook. Nou, dat heeft uiteindelijk nog best wel lang geduurd. We zijn, uh, denk ik, 3,5 jaar bezig geweest uiteindelijk, dus. Uh, nu, deze band, waarin verschilt die? Uh, vooral qua sound. En twee, twee mensen in de band ook. Oh. Dat is ook een verschil. <laughs> vooral qua sound. Feedback was wat meer uh, de psychedelische rock. Echt wat hardere dingen. En dit zit... Een beetje tussen de pop en de rock in, een beetje wat luchtiger richting. Dat merkte ik ook, vooral bij het laatste nummer. Ken jij de band Killing Joke? Nee, nee. Zou ik eens een keer naar luisteren, want uh, vooral bij dat laatste nummer zaten daar wat aanknopingspunten in bij die band. In een uh, ja, uh, heel bekend uh, nummer is Love Like Blood. Uh, uh, uh. Dat moet je dan wel, wel wat zeggen, maar uh, als ik daarnaar luister, dan denk ik... Ja, er zaten wat uh, kenmerken in dat laatste nummer uh, van jullie. Alright, oh, alright, ja, ik zou het zeggen. Uh, <tossimus> natuurlijk uh, is dat uh, een uh, ander verschil, maar uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat willen jullie met Poncho? Nou, uiteindelijk het, het doel is gewoon, uh, net zoals elke band denk ik, zoveel mogelijk spelen en doorbreken. En, uh, maar voor mij persoonlijk is het eigenlijk het doel dat ik kan rondkomen van muziek en uh, dat kan waarschijnlijk nog wel een tijdje duren, maar daar heb ik er wel voor over. We gaan nu gewoon uh, aan de bak en we stoppen pas als het gelukt is. Nou ja, we stoppen er eigenlijk niet, maar uh, we gaan door tot het gelukt is sowieso. Uh, hebben jullie ook met z'n vieren ook nagedacht over het geluid wat jullie met Poncho wilden doen? Absoluut, daar zijn we echt mee begonnen, want uh, Jelle en ik, Jelle de bassist, die zat ook in feedback. En toen hebben we samen besloten om een nieuwe band te beginnen met een wat andere sound. Dus eigenlijk, het idee was al, de sound was eigenlijk als eerste. Dus we zijn eigenlijk wel echt bezig met hoe we de gitaren willen laten klinken en de algemene sound en wat we willen schrijven. Vormgevers. Zeker, zeker. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ik denk dat dat vrij belangrijk is. Ja, je kan een, goed, een, goed, een goed nummer is in principe volgens veel mensen de basis, maar het moet ook gewoon goed klinken, denk ik. En voor, voor, voor ons is vooral de, de groove van een nummer heel belangrijk. Dat het gewoon. Het uiteindelijke doel is als wij nummers schrijven is dat je je heupen gewoon kan bewegen, dat het gewoon in een zekere zin funky is. Het kan op een hele harde manier zijn, maar toch nog funky of gewoon echt daadwerkelijk dansbaar. En vanuit daar schrijven we eigenlijk een beetje met dat idee en vanuit dat concept schrijven wij wel nummers. Dus het begint eigenlijk al uh, meer met een funky-achtig nummer en uh, jullie zetten het om in, in die psychedelisch en noem maar op. Nou ja, het is eigenlijk sowieso al psychedelisch en funky, dat is eigenlijk de basis het zit er al in, ingepakt meteen. Ja. Dat is wel heel apart. Ja, ja, ja. Ik ken ook vrij weinig bands die echt doen wat wij doen ja. op dit moment. Um, dan is er natuurlijk ook uh, wat ik net heb begrepen van uh, vriend Pepe hier op het podium, dat jullie ook serieuze plannen hebben om gewoon weer met uh, materiaal te, te gaan komen. CSA. Wanneer uh, gaat dat allemaal plaatsvinden? Uh, eind van deze maand, dus dat is over uh, ik denk twee weken, komt de eerste single uit met videoclip die we laatst hebben geschoten. Okay. En de maand erop willen wij onze EP gaan presenteren in de Superfactory. En online en uh, op Sugar Factory. Zeker. Ja, hebben jullie uh, hoe is dat dan uh, gegaan? We speelden een tijdje geleden tijdens Indian Town. Daar hm, ja. zijn we via vier terecht gekomen. En de laatste tijd ben ik op een of andere manier kom ik daar gewoon heel veel. Ja. En via gastenlijsten en dingen. En het is gewoon een hele fijne zaal, lekker centraal in Amsterdam. En in, daar zitten ook veel mensen van onze doelgroep, denk ik. Dus uh, vandaar eigenlijk. Ja. Um, dus dat beloft nog wel wat Ja het gaat lekker het gaat lekker. <laughs> um, nog even voor, uh, voor de goede orde Voor de mensen die dan dit willen weten uh, Waar zijn jullie te vinden? Uh, we zijn op het web te vinden Vooral op Facebook uh, Facebook.com slash Ben.Poncho En op Instagram uh, Met de gebruikersnaam Ben.Poncho Dank je en dan dus voeg ik er nog iets aan toe. Op het moment dat wij dit gaan uitzenden. Zal waarschijnlijk de nieuwe single van Poncho klaar zijn. Ik uh, ga er vanuit van wel. Ja, ja. Dankjewel. Dat was hem alweer. We zijn nu bij het laatste nummer. Nog veel plezier vanavond. Vergeet niet te stemmen. Wij waren de Poncho. <lacht> voor het kijken. Rijten, zoals beloofd, een zeer gevarieerd aanbod deze avond. Dit was de derde band. Dat betekent dat we ook al over de helft zijn. Geef een applaus nogmaals voor Panzer. En ik zei het al, voor diegenen die niet opgelet hebben, nu dan wel gezegd, uh, eind deze maand komt dus een EP uit, getiteld Solange. Mag ik je vragen wanneer die uit gaat komen en waar we dat mogen beleven? Uh, de EP zal volgende maand, aan het einde van de maand uitkomen, op, uh, volgende. volgende maand, eind maart. En de single komt deze maand uit. De titel van uh, de single heet Solange en dat, en dat staat voor Ruwe Diamant oh. en is ook een meisjesnaam in het Frans. Iemand van de band verliefd op een meisje dat Solange heet toevallig? Nou, oké. Okay. Goed, dat wordt, dat wordt ingewikkeld in ieder geval. Er komt van alles aan. Hou ze in de gaten uiteraard via de socia social media. Um, genoeg geluld. Uh, oh, nee, weet je, heel belangrijk. Want we zijn er even niet naartoe gekomen door wat uh, discrepanties. Gaandeweg de avond zo so far. Maar nu hebben we even de tijd. Er is ook een publieksprijs. En u, u begrijpt het al. U bent het publiek. U mag stemmen. Kan... Uh, tot ongeveer vijf minuten na de laatste band van vanavond. Maar als u het nu al weet, mag dat nu ook even. Stembus staat daarboven ergens in de buurt van die bar. Ga lekker zoeken, socialize, ga een beetje roleren. Als je maar wel weer op tijd terug bent voor de volgende band. En dat is overal weer een minuut of... Uh, nou, acht inmiddels. Tot zo! Nou, dat zo, dat, dat doen we wel na negen. Hè? Dan uh, zijn we wel uh, terug met uh, nog een uur uh, van deze... Compilatieuitzending. Dit gaan we horen tot aan het nieuws van drie uur. En dat is Why We're Here van Ruud Houweling. Of the moon's eclipse in her white bathrobe in a dream like glow, and she doesn't notice me watching her. It casts a shadow This is why we're here. This is why we're here. Typisch geval dat je, dat je weer even verkeerd hebt bij Aardlopentuin. Aardlopentuin in ieder geval... Uh, dat is zoiets als... Uh, uh, uh, uh. Maar goed... Uh, Jaap Koper zal Jaap Koper niet zijn. Dat hij dan toch daar nog iets uh, op uh, bedacht heeft. En uh, dat is een uh, leuk nummer. Tot aan het nieuws van 9 uur. Van deze Uberie. Wat is about? Baby God, that? Just about time. CfM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad overlegt in New York over een wapenstilstand in de Syrische regio Oost-Ghouta... waar de afgelopen dagen felle strijd is gevoerd... Zweden en Kuwait hebben de Veiligheidsraad gevraagd een resolutie aan te nemen... waarin de strijdende partijen wordt gevraagd de strijd te staken... zodat hulpverleners de vele zieken en gewonden kunnen bereiken. Het Syrische leger probeert met Russische hulp oost ghouta te veroveren op de rebellen. Bij de strijd zijn de afgelopen dagen zeker 400 doden gevallen. VN-secretaris-generaal Guterres noemde de situatie eerder de hel op aarde. Hulporganisatie Oxfam mag voorlopig niet in Haiti werken...